Voor maar 2,50 euro? Bestel snel op simpel.nl. Vandaag de boodschappen. Morgen een gezellig familiediner. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al in morgen. Azembank. Are you drinking my Milk protein? Uh. Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Milk protein.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 Van Vos. Ja, goedemorgen, de Tweede Kamer praat zometeen weer verder... over de plannen van het nieuwe kabinet. En vandaag is het de beurt aan de premier. Rob Jetten zal zometeen alle vragen die gisteren zijn gesteld beantwoorden. Nou, het ging toen veel over het plan van het kabinet... om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. En daar was veel kritiek op. Dit gaan wij niet doen. Never, nooit niet. En ik hoop dat u goed wil nadenken wat u met deze maatregel doet. Wees verstandig en haal hem van tafel. Nou, het kabinet gaat nog eens goed naar die AOW-plannen kijken. Het debat begint over over iets meer dan een uur. Politie onderzoekt meerdere branden in Ede. In een week tijd is er daar drie keer brand gesticht bij kerken. Er zijn ook meerdere ramen vernield. Politie bekijkt nu of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. We zijn dit jaar wat minder geld kwijt aan gas en elektra, dat meldt het CBS. Gemiddeld betalen we dit jaar ruim 50 euro minder. Dat komt onder meer doordat huizen beter zijn geïsoleerd. En volgend jaar gaat de rekening voor veel mensen wel weer omhoog... omdat zonnepanelen dan minder voordelig zijn. Ja, en het houdt niet op met feestjes voor onze Olympische sporters. Ze worden straks weer gehuldigd. Eerder deze week werden ze al gehuldigd in Den Haag. Mochten ze op de koffie bij de koning. Vandaag worden de sporters in Heerenveen in het zonnetje gezet. Nou, de burgemeester van Heerenveen legt even bij Hart van Nederland uit waarom. Als ik kijken naar het aantal Olympiërs dat we vanuit Nederland mee hebben gedaan, ja, dan is zeg maar, onze gemeente echt hoofdleverancier, om het zo maar te zeggen. Dus ja, dat maakt me wel ontzettend trots. En niet alleen mij, maar eigenlijk alle inwoners. De huldiging begint om half acht vanavond. Er worden 2000 mensen... Verwacht. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon vandaag het blijft droog. 11 tot 18 graden. En morgen een grijze dag. Twee vertragingen op de weg waar je langer dan 25 minuten over doet. En dat is op de A12 door een ongeluk richting Arnhem tussen Oudijk en Duiven. 5 kilometer 40 minuten. En het pechgeval op de A12 van Utrecht naar Den Haag zorgt voor 9 kilometer tussen Reewijk en Blijswijk met 50 minuten. Hey die en Marieke. Ja, goedemorgen. Zometeen hoor je de Vijfde symfonie van Beethoven. Dit gaan wij niet doen. Oké, okay, rustig aan. Dan okay. uh, Marshmallow en eerst Daft Punk. En Pharrell Williams.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 I'm gonna The lost ones falling. One tear for the broken heart. Marshmallow, Jelly Roll, Backy Music en Holy Water. Goedemorgen, 9 over 9, donderdag de 26e van februari. Show 1590, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Nou, in ons hoofd hebben we echt al verschillende politieauto's, uh, squad teams. En uh, heli politiehelikopters voorbij zijn komen deze ochtend. Want ja, het gaat over uh, momenten dat je werd aangezien als crimineel... terwijl je het eigenlijk niet was. Nou, we hebben al meerdere thrillerscripts liggen. Ja, dankzij alvast, deze ochtend en dankzij onze luisteraars. Dankjewel uh, als je een verhaal hebt uh, ingestuurd. Wij zaten nog even te kijken in onze archieven. Ook een beetje in het kader van uh, Throwback Thursday. Wij moeten terug, ja, ruim twee jaar in de tijd. Ja, Ja, ja, ja. Dit is heel erg leuk. Dit gaat over een uh, vriendin van jou. Ja, maar een, een vriendin van mij, Inger, die vertelde mij dit verhaal. En ik zag het zo levendig voor me dat ik dacht ik moet dit op de radio vertellen. Want dit heeft ook te maken met waar we het dus de hele ochtend al over hebben. Dat je ja onterecht wordt aangezien voor crimineel. Luister mee. Inger die zit in de activiteitencommissie van het kleintje waar zij aan woont. Ja. En ze had een tijd geleden een vossenjacht georganiseerd. Nou, dat hadden ze echt heel professioneel aangepakt... met een sminker die al die kids ook lekker uh, leuk sminkte. Maar die heeft ook de vossen gesminkt. Oh, okay. Dus verschillende buren waren dan de vos. Je kent het principe, hè? die kinderen moeten dan in groepjes op zoek... naar die vossen en ze afstrepen en zo. Dus er was één buurman, uh, was Dracula, er was een buurvrouw, een heks... er was nog een vogelverschrikker, iedereen zag er geweldig uit. En er was ook een militair. Nou, die militair, dat was ook echt een militair... Er was namelijk een buurvrouw die echt bij Defensie werkt. Dus die had zo'n camouflagepak. Oh, wow! Die was natuurlijk vervolgens groen gesminkt. Uh, die zei: Ik heb ook nog wel zo'n uh, ketting liggen met kogels. Die doe ik wel om. Zo. Dus het was echt, echt professioneel. Ik heb de foto's gezien. Zag er super uit. Nou had Inger, dat is mijn vriendin die alles echt goed regelt. Had alle vossen ingepeperd. Wat er ook gebeurt. Blijven Ja. Dat is de kracht van de vossenjacht. You stay in character. Oké. Okay. Nou, alles klaar. Vossenjacht van start. Veertig kinderen in groepjes door het bos achter hun huis. En Inger die bleef op het pleintje achter als uh, coördinator. En die krijgt na een minuut of twintig uh, een telefoontje... van een van de begeleidende ouders. En die zegt, uh, Inger, Inger, je moet de Vossenjacht afbreken. Er is een verward persoon gespot in de bosjes bij de sportvelden... en de politie is onderweg. Oh. Dus Inger die denkt, verward persoon, nou, het zal wel loslopen. Ik ga verdomme die uh, Vossenjacht niet afbreken. Heb ik heb er twee maanden aan zitten werken. Dus uh, zij vraagt een beetje door. Zij zegt, nou, wat is er dan gezien? Nou, er zouden sporters in de bosjes naast het sportveldje een verwarde, verwarde vrouw hebben gezien. Die stond daar stokstijf stil en af, af en toe liep ze heen en weer. Dus die hebben de politie gebeld. Dus Inger denkt, ja, volgens mij is dit gewoon de militair. Dus uh, haar vriend, die reed rondjes door het bos op zijn fiets om alles een beetje in de gaten te houden. Dus zij belt haar vriend. Ze zegt, schat, neem jij anders heel even polshoogte bij, de militair. Ja. Dus haar vriend daar op de fiets naartoe, wat denk je? Die komt aan. Staat daar op dat moment een agent in Burger met een pistool. Die houdt die militair onder schot. Nee. Nee. Die militair ligt op dat moment nee. op de grond. Met eh? de handen op de rug. En haar vriend is nog net op tijd om te roepen... stop, stop, het is een vossenjacht. Nee, maar hoe kan dit nou toch? Die militair heeft al die tijd gedacht... ja, wat er ook gebeurt, blijf in je rol. Er is toch altijd wel een moment waarop je dan een soort van uh, ja, ja, heel even uit je rol stapt. Als je met iedereen afspeelt, uh, afspreekt, blijf in je rol. En je wordt overvallen door een agent in burger. Kijk, er is ook nog een agent in burger. Dus je kan ook niet aan het uniform zien: nee. dit is een echte agent. Nee, nee. Ja, ik snap wel, als alles nou zo, zo waanzinnig goed georganiseerd is... je bent zelf militair, je hebt een echt, echt pak aan van een militair... dan zou je toch kunnen denken, ja, maar dit hoort ook... Ja, en die sporters bij dat sportveldje... die hebben dus blijkbaar ook niet aan deze... ja, in hun ogen verwarde vrouw gevraagd... wat doe jij in de bosjes, waarom, en waarom marcheer jij? Want zij was ah, dus in ja. character... de hele tijd heen en weer aan het marcheren. Cue cool music. Matti en Marieke. You have a diamond in the light. It takes the op Spotify met mijn uh, vriendin. Die heet uh, Leukste Liefste Lekkere Liedjes. Wat leuk. En uh, deze is daar uh, gisteren aan toegevoegd. Ik ben ooit deze playlist begonnen. En daar zetten jullie dan af en toe allebei wat in? Ja. Uh, en daar zetten we dan liedjes in... Die we, of we waar een gezamenlijke herinnering aan hangt... of een liedje waarvan we denken... hey dit zou ons wel staan. Dus dan stellen we het eigenlijk vooraan de oh, ander. Ja. En zet je het dan alleen op als je samen bent... of luister jij hem ook wel eens in je eentje in de auto... dat je denkt, hé, hey, wat leuk, het is toegevoegd door Ja, Kiki. klopt. Um, nu is het wel zo dat de laatste paar toevoegingen... die komen allemaal van haar. En was dat dan uh, was dat New Wave, of hoe heet het ook alweer? Die met Ronnie Flex? En, nou ja, kijk, deze New is dus toegevoegd toegevoegd. Uh, Zoe Levi, sluit me in je armen. is een heel romantisch liedje natuurlijk eigenlijk. Ja. Uh, maar degene die daarvoor is uh, toegevoegd. Daarom denk ik dat ik thuis heel even de kaders wat strakker moet zetten, want ik ben op zoek naar romantische popsongs, weet je wel, gedragen poëtische... Oh, is het knuffelrock? Teksten. Nou ja, kijk, het is een, ik, ik ga voor een romantische playlist. Mm. Snap je? Dus mooie, nogmaals, mooie gedragen teksten. Ja, dus dat het je echt wel doet als je er naar luistert. Luisterliedjes. Uh, dit is voor Zoe Levi nog toegevoegd. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Okay. Waar, waar was je? Je was de laatste snoes in mijn bakje. Ja, ik ben 41, weet je wel. Ik, ik, ik kom niet mee met... Uh, je was de laatste snoes in mijn bakje. Maar dit kan wel ook een boodschap zijn. Dus laat nog één keer horen. kan ja. een boodschap zijn. Waar was, waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Ik zie je niet. Waar was je? Waar jij was was je was de laatste snoes in mijn bakje. Ja, waar ja. was jij? Ja. Waar was jij? was twee weken in Milaan. Ja, dat klopt. En op een gegeven moment heeft zij gedacht... In die, in, die, in die loft in Rotterdam. Ze ja. dacht dit... Ja. Waar was je? Ja. Nicole, ik zie je niet, gatje. Ik zie je niet. Waar was je? Jij Waar was je? de laatste snoes in mijn bakje. Nee, ik was de laatste snoes nee, in dat haar bakje. Dan. Ja, Dat weet ik dan ook even dat niet. Wat is dat dan? Nee, ja, snoes in mijn bakje, ja. weet ik niet. Ik weet niet de laatste, ja, de laatste ja. met wie ze bed heeft gedeeld, denk ik. De laatste snoes in mijn bakje. Snoes in... Ik weet ook ik... niet wat snoes. Ja, dat zijn toch die nicotine zakjes, toch? Of niet? Oh, die snoes? Dat is toch snoes? Ga je ligt idee? Dat, dat ligt in zo'n bakje. Oh, de ik, laatste snoes in mijn Ik denk dat ze dat ermee bedoelen, maar misschien zit ik er ook helemaal niet. Oh, ik ja. zou dit even heel serieus nemen, want ja, waar ja. was jij? Ja. Dus ja, in Milaan, niet, in Milaan bent, was ik. Ja, dat weet ik, maar je bent er niet voor Is dat mentaal ja. of fysiek? Nou, Gohemel, vraag het even uit. Mol, okay. oké. Okay, want jij zegt, sluit me in mijn armen. Ja. Dat is ook een boodschap. Ja, zeker. En zij zegt, waar was je? Waar, was snoes in mijn bakje? Snoes. Ik zou dit heel serieus nemen. Snoes. Voor het weten is het sloes. Als je het oplet. <laughs> hey, maar wat een leuke mixtape. Zal ook wel uh, geabonneerd willen zijn. Ja, dat mag niet. Time stood still. Just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes I see my whole life. Oh, oh, oh, They say you know it when you know. I don't know oh, oh, oh, oh, oh, oh. Promise that you hold me close Don't let me go Heart. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws? Ja, het gaat over uh, tennissers. Die kunnen soms namelijk nogal boos reageren. Ze kennen allemaal die beelden, denk ik wel. Gooi je met rackets of schelden als ze even worden afgeleid. Ja. Echt een beetje wit heet zijn ze. Ja, ja, ja. Wit heet. En daar is iets voor bedacht. Dat hoor je zo meteen. En ook uh, Damiano David komt eraan. Zijn die muziek oh. Oké, okay, sorry, sorry, sorry. Cue ah. music. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl Nu vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op Sunweb.nl Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. Laudius.nl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 Wauw, vitamine deals bij Etos, zoals alle Luca Vitaal, Dagravit en Roter, 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer vitamine deals naar de winkel of shop op ethos.nl. met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos. Kim ik, goedemorgen. Het is 1 over half 10. Vertraging op de weg langer dan 20 minuten zijn op de A12. Allebei op de A12. Oberhausen richting Arnhem. 5 kilometer tussen Beek en Zevenaar met 25 minuten. En van Utrecht naar Den Haag door een ongeluk tussen Reewijk en Blijswijk. 8 kilometer met daar drie kwartier. Wolken en zon vandaag. Het blijft droog. Het wordt 11 tot 18 graden en morgen wordt een grijze dag. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Het is de beurt aan premier Jette. In de Tweede Kamer gaat het debat over de plannen van het nieuwe kabinet zo meteen weer verder. En Jette beantwoordt zo meteen alle vragen die gisteren zijn gesteld. Ja, er was gelijk flink wat kritiek. Meerdere partijen in de Tweede Kamer zijn dan vooral niet blij met het plan om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Het de debat begint over drie kwartier. Er worden ondanks waarschuwingen nog altijd huizen te dicht bij geitenhouderijen gebouwd. Het blijkt uit onderzoek van onder meer NRC. Ja, dicht bij zulke bedrijven loop je meer kans op longontwikkeling. Ontsteking. Daarom moeten huizen eigenlijk op zeker een kilometer afstand staan, is het advies. Dan ga je binnenkort een nieuwe tv, telefoon of een wasmachine kopen... laat je dan niet zomaar een dure verzekering aansmeren. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond vanochtend. Winkels verkopen namelijk steeds vaker verzekering bij zulke dure apparaten. Maar de wettelijke garantie en een inboedelverzekering zijn vaak al genoeg. Ik zei dus, wat een saaie aankoop een wasmachine moeten kopen. Wie vindt dat nou leuk? Toch nog even Hannie meenemen. Hannie die stuurde een bericht. Een wasmachine kopen is niet alleen maar saai. Wij hebben sinds kort een witgoedzaak. Mensen worden echt gelukkig van een mooie machine. En die zijn er ook. En als je weer kan wassen, is ook heerlijk. Zo wil ik toch even gezegd hebben. Ja. Kijk, Ik zou er alsnog een soort van lekkere lunch bij doen. Of een etentje s'avond. Ja. Ter ere van je nieuwe wasmachine. Dat je er ook echt nog wat van hebt. Ja, omdat het gewoon vaak is dat de oude stuk is gegaan. Ja, ja, ja. En het is heel erg zonde is dat je echt een klap geld moet uitgeven... aan zo'n wasmachine. Dus ik zou mezelf daar bovenop nog iets gunnen... om dan die dag te vieren. Ja, maar heel vaak is daar dan geen ruimte meer bijvoorbeeld. onze ja, was wasmachine is dus hartstikke duur. Ja, ja. Onze Olympische sporters worden vandaag weer gehuldigd. weer deze week ja, gebeurde dat al in Den Haag. Ze mochten langs bij de koningen. En vandaag worden de sporters in Heerenveen in het zonnetje gezet. Ja, dat omdat de meeste sporters daar vandaan komen. Veel schaatsers hè, bijvoorbeeld. Huldiging begint om half acht. Ik vind dat toch goed. Wat mij betreft kan het niet vaak genoeg. Ze hebben vier jaar lang gestreden om dat nou binnen twee dagen weg te spelen. Wat mij betreft vier, begint nu het huldigingsseizoen. Maar dan blijft toch ook weer overeind waar Kjeld Nuis het gisteren ook met ons over had. Dat dat NK, dat dit weekend dus in Tijalf is, veel te kort op de, de Olympische Spelen ja. zit. Want als je dan vandaag nog weer wordt gehuldigd... kijk, het is niet alsof ze bakken champagne bij zo'n huldiging gaan drinken. Maar als je elke keer een feestelijke aangelegenheid hebt... terwijl je ook weer moet trainen, want er is dit weekend een NK... en volgende week een WK. Ook dat de short trouwens, hè, die hebben een WK op programma staan. Die moeten weer helemaal naar Canada. Ja, ik snap wel dat uh, Kjeld Nui zich heeft afgemeld ja. van het NK. Blijf nog even bij de sport, want in uh, Texas, in Amerika... heeft een uh, groot tennis-toernooi iets nieuws bedacht. Een voedenkamer. Dat is dan bedoeld voor spelers die hun frustraties even niet meer de baas zijn. Kunnen ze naar die kamer? Daar hangen geen camera's. Kunnen ze even helemaal los? En die woedekamer komt er na kritiek van meerdere tennissers. Want zij vinden dat er veel te veel van hun emotie en hun frustraties uh, op social media belandt. Oh, een soort of rage room, hè? Ja, nou, letterlijk dat zo heet het inderdaad. Ja. Maar dat zou je toch ook in je kleedkamer of zo kwijt kunnen? Daar wordt toch ook niet gefilmd, neem ik aan. Nee, dat dacht ik inderdaad ook. Dus ik vraag me ook af waarom dit er is. Misschien is het ook een beetje om aandacht te vragen uh, voor deze kritiek die er is. Er was er laatst een uh, filmpje van een uh, tennisser... die vloeg haar racket in de gang kapot. En zij dacht dat ze niet gefilmd werd. Mm. Nou, dat was ah, toch wel zo. Okay. Op landen op social media. Misschien moeten we deze kamer eerst even laten testen door uh, Bram Krikken. <laughs> Matty en, Marieke. en die kan er altijd goed mee omgaan. Hier is Damiano Davie.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 Stop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 Attempt, and we're turning the floor into a zoo ooh, ooh. Ik en uh, zoo. Ja, soms jongens kun je gewoon uh, de slappe lach hebben om iets waarvan je later denkt, goh, ja, was dit nou per se zo grappig? We ja. hebben dat vanochtend gehad in. Uh, ja, je zou denken hadden ze een bolletje op, maakt en Marieke. Nee, maar soms werkt het gewoon niet op je lachspieren. Het vertrok bij twee oud collega's van mij. Eentje heette van achter kaas en brood en de ander heette van der Ham. En ja, samen dachten wij altijd als zij nou een setje zijn, dan hebben we een tosti. <lacht> ja, sorry, vanuit sorry. daar dachten wij: zijn er meer mensen die? qua achternaam zo goed matchen dat het dus grappig is. Of misschien heb je gewoon twee mensen in je omgeving... die je dus op die manier aan elkaar zou willen koppelen. Heel veel is er binnengekomen, hoor. Bertie zei nog, ja, net als Marieke ken ik een Van der Ham. Op de basisschool hadden we meester Van der Ham en juffrouw Burger. En wij vonden dat ze natuurlijk moesten trouwen... want dan kreeg je een hamburger. Oud-collega, zegt Nathalie. Oud-collega heette Dol en ze trouwde met een man die heette Hof. Oh ja, ik heb hem. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, ja, goed. Ja. Johan, vroeger op school hadden we twee docenten: de heer Stoffer en mevrouw Blik. Ja, jou hoor, natuurlijk. Ook bij Annette is het een uh, schoolherinnering. Vroeger op de Mavo hadden we Koenraad Bloem. En die had verkering met Nina Kool. <lacht> <lacht> Yvette, ik had laatst een sollicitant, die heette zwart, zijn vrouw heette wit. En dan nog de laatste, ja, dat is toch ook een beetje mijn nachtmerrie: Siebricht, die stuurt. Ik had een, uh, ik had een vriend en die heette Van der Wal. En zelf heet ik vis. Dus als we zouden trouwen, dan ja, is het uh, ja, okay. van de walvis. Dankjewel, dankjewel. Oké. Okay. Uh, morgenochtend zit hier natuurlijk op uh, jouw plek, uh, Kai Merks. Altijd leuk. Uh, voor van, uh, kwamen vanochtend uh, twee dingen samen. Was namelijk in het nieuws dat uh, het weer is ons uh, favoriete onderwerp is als het gaat om small talk. Gisteren kon je natuurlijk je small talk niet op, want toen ging het echt alleen maar over het weer. Uh, het heeft ermee te maken dat qua weer ben je het snel met elkaar eens. Dus het zorgt niet voor uh, polarisering in een gesprek. Dat is ook een beetje de stille afspraak die we in Nederland met elkaar hebben. Als we het over het weer hebben, houden we het gezellig. Ja, uh, Kaidi heeft daar op zijn Instagram-account een beetje een karikatuur van gemaakt. Dat vind ik echt ongelooflijk grappig. Ja. Hij maakt er eigenlijk een beetje een karikatuur. Van Nederland als het gaat om small talk over het weer. Luister mee. Het is Veel te warm. Ik had mijn tussenjas aan moeten doen. Dat is de oplossing, de tussenjas. Maar ja, ik dacht dat is misschien weer net wat te dun Want het is ook nog maar eind februari, hè? kun je, je nog voorstellen. Vorige week sneeuwde het nog. Even. Hè? <lacht> uh -huh. Ik heb ook heel veel zin om de tuin aan te pakken. Jij ja, dat ook? Lekker in de tuin aanpakken. Lekker in de tuin wat doen. Ja, nou, deze hele karikatuur vind je op het Instagram-account van uh, Kai Merks. Bekijk het even en daarna kan je het gewoon uh, doorsturen naar iemand. Ja. Want het is nou ongelooflijk ja. grappig. Morgenochtend uh, zit hij hier op uh, jouw plek. Hé, hey, je had het net over uh, die sollicitanten, mevrouw Zwart en meneer ja. Wit. Ja. Oké, okay, er is ook nog een liedje over gemaakt. Like I'm white, I'm De naam is uh, Konijn. En ik was vroeger ontzettend verliefd op een jongen die Kaal van zijn achternaam heette. Blij dat het niks is geworden, want anders had ik Kaal Konijn geheten. <lacht> ja, ik zal even te kijken wat er bij Menno gebeurt. Maar ik zie bij Menno toch ook wel een glimlach. Ja, ja, ja. Ja, wij ja, vonden het een beetje makkelijk humor. Ja. Um, ja, is het ook maar. Maar als het, toch, kijk, ja, als het op jouw testen en je moet lachen, dan is het toch goed? Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat als je het op mijn test moet lachen... dat het meteen de communicatie nee. goed. goed kan hebben. Nee, maar uh, even een gniffel. Ja, ja, even zeker. een gniffel. Ja, maar even kaapen, over jouw achternaam. Het is altijd verwarrend. Mensen denken vaak Barneveld. Ja. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Barneveld met twee R'en. Ja. R heb je dat verhaal wel eens verteld van die verkeerde koffiecups die hier binnen zijn gekomen of niet? Weet ik niet wat ik die verteld heb. Ja, dat is zo'n grappig verhaal. Ja, hoeveel dozen waren dat? Twaalf dozen koffiecups? Ja, heel veel toch? Kijk, Menno heeft die uh, befaamde koffiecup. Ja. En uh, die waren toen besteld, een nieuwe, nieuwe lading. Toen kwamen ja. ze binnen en nee, Menno, Menno maakt die doos open. Ja, het was bij een nieuwe leverancier. En die had zeg maar gewoon een plaatje van die oude gekregen van: dit moet, dit moet het worden. En uh, die had ook niet helemaal goed gelezen. Dus er kwamen hier twaalf dozen binnen met koffiecups en het barn de erop. Nee. <laughs> oh, wat, wat, wat heb je gedaan? Ja, die zijn, ik weet niet wat daarmee gebeurd is. Maar dat, uh, dat hadden collector, had collector-items kunnen worden. Ja, ja, ik ja. heb nog bedacht van, misschien moeten we een dag naar Barneveld... Dus en ze daar weggeven, maar ja, dat zijn er twaalf dozen koffiecups met de verkeerde naam. Dat moeten we ook niet hebben. Toch grappig hoor. Ja, het is een ja. beetje alsof je dan, dan uiteindelijk een hele dure Pokémon blijkt te hebben. Dat Precies. je die Menno Barneveld koffiecups ja, ja, hebt. Ja, ja grappig. Uh, Zo meteen hoor je Menno Barneveld met het uh, foute uur. Waar kunnen we het kiezen, Menno? LMFO I'm sexy and I know it Likely Of Anders Nielsen nou, Kies maar in de Q-app Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken Tweede halve prijs Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl Vandaag op zoek naar hardloopschoenen Ja, deze zitten goed